5 uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Wollars. En zometeen in dit Radio 1-journaal camera's om uitkeringsfraude op te sporen. Alles lijkt geoorloofd, maar is dat ook zo? Maar eerst het NOS-journaal met Job Boot. Het Openbaar Ministerie zegt zich de commotie over de strafwijze in de zaak Donny aan te trekken. Twee weken geleden eiste het OM een werkstraf van 240 uur tegen de man... die de 13-jarige Donny Rog uit Scheveningen doodtreef.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 Prins William en zijn vrouw Kate hebben in Londen hun zoontje George ingeschreven in het geboorteregister. In het register staan de volledige namen George Alexander Lewis van Cambridge en de geboortedatum en geboorteplaats. Zijn koninklijke hoogheid, prins George van Cambridge, is derde in de lijn van troonopvolging. Als woonadres staat Kensington Palace in Londen in het geboorteregister vermeld. Harry Moelisch wordt in zijn geboortestad Haarlem geëerd met een standbeeld. Het beeld wordt op 30 oktober onthuld, de sterfdag van de schrijver. Moelisch was de enige ereburger van de stad waar hij in 1927 geboren werd. Het bronzen beeld wordt gemaakt door beeldhouwster Jikke van Loon. Zij gaat zich nu oriënteren op hoe ze de schrijver gaat uitbeelden. Ten eerste kan je het beeldmateriaal natuurlijk altijd opvragen. En ik heb contact gehad met de weduwe, die had het natuurlijk ook... Uh, beeldmateriaal en verder kan je natuurlijk lezen wat hij destijds heeft geschreven. En zelf zegt hij ook altijd: Ik ben in wezen altijd 17 gebleven. Dat is mijn zielsleeftijd. Het beeld is een initiatief van de stichting voor Verbeeld. Het wordt gefinancierd door de gemeente Haarlem en een aantal fondsen. <middels>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 Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnandswaan. Het is flink afgekoeld op het strand. En dat merken we op de wegen vanaf de kust. Onder meer op de N57 richting Rotterdam. Tussen de Brouwersdam en Goede Reden inmiddels 8 kilometer file. Ook in Hoek van Holland is het koud geworden. Richting Rotterdam staat 5 kilometer file voor Westerlee. En ook op de andere stranden zien we nu files ontstaan. Onder andere bij Noordwijk. Verder loopt het vast op de A2 nog. In beide richtingen voor Maastricht 2 kilometer. En over de grens richting Antwerpen staat een lange file op de E19 voor Antwerpen. Dat komt door een ongeluk. Verkeer naar het zuiden kan het beste omrijden via Bergen-op-Zoom over de A17 en de A58. Ik ben tegen gelijke behandeling. Ieder mens is uniek, elke tumor ook. Met op maat gemaakte therapieën zijn de meeste kankervormen straks niet meer dodelijk. Een doorbraak. De kennis en technologie zijn er. Nu het geld nog.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 Goedemiddag, het is bijna zes minuten over vijf. Wat zou u ervan vinden als de gemeente een camera... recht tegenover uw voordeur ophangt... om te controleren of u zich aan alle regels houdt? En het Zwitserse volkslied, dat gaat op de schop. De tekst moet anders, misschien de melodie ook wel. Hieraf was een suggestie. Ik zeg niets meer aan doen. Dat allemaal straks. Maar eerst, geen werkstraf, maar celstraf. Zeven maanden de cel in en een rijontzegging van vier jaar. Dat is de straf die de man heeft gekregen die de dertienjarige Danny Roch doodreed. En die straf, u weet het, is veel hoger dan de werkstraf die het OM had geëist. Tot grote opluchting van de ouders van Donny. Dit is wel zoals het eigenlijk moet gaan. Dus uh, ik, ik had dit alleen maar kunnen hopen dat, uh, dat de rechter langs de officier zou gaan. Dus nee, ik ben niet verbaasd. Ik was verbaasd toen ze 240 uur eisten. Maar nu ben ik niet verbaasd. Nu ben ik vooral opgelucht en blij. We praat erover door met persrechter Jolande Wijnobel. Waarom pakt deze straf nou hoger uit? Ja, de, de rechtbank die heeft uh, naar de zaak gekeken. En die, heeft, uh, die is tot een andere kwalificatie gekomen zoals dat heet. De rechtbank die zegt dat er in dit geval bij de bestuurder sprake is van grove schuld. En het openbaar ministerie die had geoordeeld dat de bestuurder zich uh, aanmerkelijk onvoorzichtig had gedragen. En waar zit hem dat verschil dan precies in? Het verschil zit hem in in dat de uh, rechter een andere benadering heeft van de uh, verkeerssituatie. De rechter zegt, nou, die, die verkeerssituatie die was complex. Uh, hij was niet uh, overzichtelijk. Er uh, waren meerdere verkeersdeelnemers, zo ook fietsers en voetgangers. Het was druk. Er was ook nog een uh, brandweerjeep die met signalen reed. En dat alles, dat vergt van een bestuurder veel aandacht. En ook een veel lagere snelheid dan de snelheid waarmee de bestuurder heeft gereden. De bestuurder heeft... ook ook niet voldoende aandacht gehad voor de andere verkeersdeelnemers. En op die wijze heeft hij de fietser over het hoofd gezien. Nu heeft het Openbaar Ministerie, die hebben we de afgelopen dagen vaak gehoord... regelmatig gezegd dat ze het tot achter de komma hadden uitgezocht... dat het echt niet zwaarder kon. Uh, hoe oordeelt de rechtbank daar nou over? Nou, uh, allereerst het Openbaar Ministerie heeft uiteraard ook zorgvuldig naar de zaak gekeken. Maar het Openbaar Ministerie heeft de omstandigheden anders beoordeeld, anders ingeschat, dan dat de rechtbank heeft gedaan. De rechtbank heeft gezegd, alles bij elkaar leidt dit tot een grove verkeersfout. Er was ook heel veel maatschappelijke onrust uh, over deze zaak. Heeft de rechtbank dat nog laten meespelen? De rechtbank die heeft in het vonnis met zoveel woorden gezegd dat ze begrip heeft voor de emoties die bij de nabestaanden aanwezig zijn. Maar dat uh, de, wat daarna is ontstaan, die commotie, dat dat absoluut niet heeft, niet heeft meegewogen bij de beoordeling van de zaak. Nee, viel me ook op in het vonnis, ik heb het gelezen dat ook uh, het aanvallen van uh, de dader in de rechtszaal op geenelei wijze meegewogen is. Dat ja. klinkt heel stellig, waarom is dat zo? Nou, de rechter die heeft aangegeven dat het de rechter is die oordeelt over uh, strafbare feiten. Dat dat niet de burger is. Dat dat uh, maatschappelijk niet aanvaardbaar is. En dat uh, de, de uh, rechter daar uh, bij haar afweging en bij haar strafmaat geen rekening mee heeft gehouden. Komt dat nou vaker voor dat een straf hoger uitpakt dan het openbaar ministerie eist? Het komt voor dat een straf hoger uitpakt. Maar komt het vaker voor? Het komt vaker voor... Het is geen unieke situatie, zegt hij. Het is zeker geen unieke situatie, nee. Hebt u al gehoord of een van beide partijen een hoger beroep gaat? Op Heb slot? ik niet gehoord, nee. Okay. Houden wij in de gaten. Jolande Weynopel, dank u wel. Graag gedaan. Het gebruik van geheime camera's dan nu. Geheime camera's om uitkeringsfraude op te sporen. Dat moet in uitzonderlijke gevallen gewoon kunnen. En dat vindt, en dat is misschien wel opvallend, het CBP. Het College Bescherming Persoonsgegevens. Aan de telefoon Jacob Koonstam van het CBP. Goedemiddag. Goedemiddag. In welke gevallen zijn jullie nou voor het inzetten van dit soort geheime camera's? Nou, voor ons is gevraagd of we vinden dat dat binnen de wettelijke grens is. En dan is het in gevallen waarin er een ernstig vermoeden bestaat... dat iemand steunfraude heeft gepleegd of aan het plegen is. Uh, dus zeg maar bijstandsfraude. En probeert vervolgens dat bewijs rond te krijgen. Dat lukt absoluut niet. Omdat degene zich in alle opzichten onttrekt aan... Normale maatschappelijke normen, zeg maar, agressief uh, in hun zijn omgeving als uh, buitenom, buitengewoon onaangenaam bekendstaand. Dus mensen willen er ook niks over zeggen. Hij wil er niks over zeggen. Het is lastig om hem te benaderen. Voor de inspecteur is dat levensgevaarlijk. Die kan zelfs ja, gewond uit de strijd komen, om het zo maar te zeggen. En het effect is per saldo dat als je echt langs die lijnen... Redeneert. Alles is gedaan om het op normale wijze te achterhalen en het bewijs rond te krijgen. Mm. Niet gelukt. Het is, een, het is een agressief iemand bijvoorbeeld... of iemand die in zijn buurt als buitengewoon onaangenaam bekend staat... en dus niemand wil er iets over zeggen. Ja, dan in het uiterste ultieme geval is de afweging... camera toezicht of... Iemand die er een loopje neemt met ons recht uh, vrij uit laten gaan. Dus in die hele specifieke situatie zegt u uh, kan het. Uh, welke situatie is het precies? Want ik hoor u zeggen over één over iemand, een man die levensgevaarlijk is voor, voor inspecteurs. Waar hebben we het eigenlijk precies over? Nee. Er zijn situaties die sociale diensten in de gemeenten in Nederland bij Tijtenweide tegenkomen. Uh, mensen die, die, die niet tot de orde te roepen vallen en die, waar een sterk vermoeden van bestaat. Laten we eerlijk zijn, het merendeel, 99% neem ik aan van bijstandsgerechtigden, zijn absoluut niet uit op fraudes. Ze hebben gewoon recht en belang om een bijstandsuitkering te krijgen. Maar er is een deel die fraudeert en een deel daarvan is heel lastig op te sporen of... Als je alles gedaan hebt, dan ben je er nog niet. Je moet bewijzen dat iemand fraude pleegt. Dat is een heel hard bewijs dat je moet, moet leveren als sociale dienst. En als iemand dan, ja, met name agressiviteit, de, de, de inspecteur vervolgens de lijf gaat... of. De, de, de mensen die de inspecteur heeft geïnterviewd, uh, bij wijze van spreken niet letterlijk nemen hoor. Dat denk ik niet, maar een, rib tussen de, een, een mes tussen de ribben steekt. Dat, dat soort situaties, daar die uitzonderlijke situatie in afweging van de inname en in komende belangen. Dan mag, de, dan mag er een geheime de. camera worden opgehangen ja. opge als een geheime camera worden. Die moet dan overigens, nadat het feit. Al dat niet bewezen is, moeten betrokkenen daarvan op de hoogte gesteld worden. Juist. Uh, en het is bovendien een beslissing die genomen moet worden hoogambtelijk of politiek. Nu merken we dat gemeenten bij het bestrijden van uitkeringsfraude... eigenlijk steeds verder gaan. Hè? Zo werd pas bekend dat drie Brabantse gemeenten... waterstanden van uitkeringsgerechtigden controleren. Uh, waarom doen ze dat precies? Uh, op het moment... Woonfraude is... is, is de dat wil zeggen, je zegt dat je alleen woont dan krijg je een hogere bijstand, maar je woont in feite samen. Uh, hoe kun je dat precies aantonen? En een van de mogelijkheden is om het watergebruik te controleren. Op het moment dat iemand minder dan 5 kuub gebruikt of meer dan 70 kuub gebruikt, dan, dan meer dan 70 betekent dat het samenwonen is. Minder dan 5 betekent mm -hmm. dat het naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet daar wonen is. Uh, de, de, de, de, wij zijn buitengewoon huiverig. Dat hoort u ook wel aan de eerdere situ casus, positie, situatie die u de revue liet passeren. Om daarvan te zeggen dat het mag. We hebben oorspronkelijk zelfs over het watergebruik gezegd. Je mag dat alleen maar doen op het moment dat je een redelijke verdenking hebt tegen iemand. En je kunt het niet bewijzen. Maar u zegt nu in twee gevallen al dat u huiverig bent. Maar in beide gevallen, als ik het goed begrijp, kan het en mag het van u wel. duidelijk begin van bewijs is van uh, steunfraude, uh, waar het vreselijk gecompliceerd is om het verder uh, bewijs rond te krijgen, uh, onder de voorwaarden dat het echt een, een uiterste middel is en onder de voorwaarden dat aan de betrokkenen volledige openbaarheid zal worden gegeven nadat uh, watergebruikers gecontroleerd of in dit geval uh, uh, de... de, de, de um, de, de, de, de controle heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. de, de, de, het moet worden medegedeeld. Uh, aan Maar de daar heb ik toch nog even één korte laatste vraag over. Want u zegt uiterste controle, uiterste middel. Hoe controleert u dat nou, dat daadwerkelijk al het andere is gedaan voordat deze middelen ingezet worden? Een, dat wordt natuurlijk toch gecontroleerd? Dat kan gecontroleerd worden, doordat op het moment dat iemand. Kan of doet u dat ook? Nee. Gevallen controleren. Wat wij nu doen is een algemene beleidslijn voor een gemeente. Daarvan hebben we gezegd: die is in lijn met de wet bescherming persoonsgegevens. Dus andere gemeenten kunnen hier naar kijken en het nu ook doen, Zo is dat. mits ze zich dus aan al die regels houden. De regels houdt, het zijn Heldig. hele strenge regels. En vervolgens kan er over geprocedeerd worden door individuen. Op het moment dat de, de u of ik zoiets ten deel valt... ...en we vinden dat het volstrekt een onrecht is... ...dan kunt u zich bij ons beklagen, maar u kunt ook naar de rechter gaan. Uiteraard. En zo zijn er mogelijkheden om in individuele gevallen... De, de, de, de, ...de toets te doen. Maar ga maar vanuit dat in de negen van de tien, negen van de honderd gevallen... schat ik in, gemeentebesturen zijn er helemaal niet op uit om mensen... Uh, op dit soort punten te controleren, uh, zullen dat alleen maar in deze uiterste situaties doen. En als het gebeurt, is er controle bij rechters en ook kan er bij ons geklaagd worden. Wij houden het in de gaten. Jacob Koonstam van het CBP, dank u wel. Graag gedaan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. In Weert, in Weert, daar hangt een thermometer en die stond eerder vanmiddag op 40 graden. 40 graden, Mark ja. dat is wel heel veel, dat kan toch eigenlijk niet? Ja, ik dacht ook, dat klopt niet dat klopt niet met die thermometer, dat kan niet. Maar ik heb het ik heb nog even gecheckt, nee, dus het klopt ook niet hoor, 40 nee, graden, nee. Dat, is, dat is een beetje too much. Uh, ja, er is hier een weerstation vlakbij, dat staat in L, E-L-L, -E -L -L, en uh, volgens de laatste gegevens is die blijven steken op 34,8, en daarmee is het helaas niet... De warmste plek het, van het, Nederland, verdorie. Het voelt wel als de warmte, warmste plek. Ja, ja, vind ik wel, ja. Zeker. Hoe voelt dat? 40 graden. Het voelt wel. Vier... Kijk, dat ding dat geeft de gevoelstemperatuur, zou dat het zijn? Ja, dat denk ik, dat denk ik. <laughs> Onder de caravan van Els en Mart Rats staat een pak appelsap. Ik oh. weet niet hoe lang dat er al staat. Van gisteren. Nou, dat kunnen we dan wel vergeten, denk ik. <laughs> als er storm is wel. Wat zegt u? Als er storm is wel, want ja, dan... Oh. Maar dat spoelt het allemaal weg. Hoe houden jullie het vol hier? Uh, heerlijk. Het is een heerlijke plek zoals je net zelf uh, beaamde. Ja, en, ja uh, prachtig. En de caravan staat er ook keurig bij. N ja, nu wel, ja. Dat was niet zo, dat was niet zo. Vertel eens, hoe, uh, waar stond u nou, anderhalve week geleden? Ja, ik stond bij de middenpaal van de, van de voorluifel op een trapje. Omdat ik and... Oh, dat trapje wat bij de, deur, de deurtje ja. staat. Een ja, ja. opstapje, aanreiken. wat zegt ja. u? Dat moest ik hem aanreiken, dat Dus mevrouw reikte het trapje aan en dan ging u opstaan? Omdat ik anders in het ijswater stond. En dat was niet vol te houden. Ijswater? Het ijswater. Ja, gewoon uh, 20 centimeter ijswater... door de hoeveelheid uh, hagel die, uh, die er uit de lucht kwam. En dat stroomde onder de en daar ongeveer waar die appelsap staat? Onder andere, ja. En waar was u? Ik stond in de caravan. Ik had natuurlijk mijn... Uh... Mijn lijf gespaard daarbinnen. Maar ik moedigde hem wel aan. Van, hou vast! Ja, hou vast. Dat. dat riep ik, ja. En hoe lang heeft dat geduurd? Nou, ik, ik, ik weet niet precies. Ik denk drie kwartier. Een half uur, drie kwartier. En uh, met daarna flinke hoogstbuien met, met regen nog. Dus het was. Uh, Dramatisch. Ja, ja. Het, het ging eigenlijk bij ons nog goed. Er is niks kapot gegaan. Ja, alles staat nog overeind. Ja, alles staat nog overeind. En, uh, en? Hebben, daarna was het eigenlijk ook wel heel leuk. Iedereen hielp elkaar, alles werd in een... No time. Schoongemaakt en opgeruimd. En... Ja, het nou, ziet ik er ook nu net... keurig uit. De camping ziet er nu ook keurig uit. Ziet er heel mooi Eigenlijk uit. kunnen zeggen, jullie zijn van 40 millimeter neerslag... anderhalve week geleden naar 40 graden naar gevoelstemperatuur. Ja. Dat zijn wel even de extreme hier. Dat hè? zijn de extreme. Ja. Ja. Maar het voelt goed nu. <laughs> het voelt goed en het is ook heel erg leuk om hier te zijn. Straks na zessen wil ik hier nog wel eventjes over doorgaan. Want wat er na die drie kwartier stortbuien is gebeurd... dat is ook... Althans, volgens de beheerder, met geen pen te beschrijven. Nee, zijn geen woorden. Toen kwam nee. er een andere stortvloed. Binnen. Een media-stortvloed. En daar gaan we het straks naar zes over hebben. Ik zou zeggen, tot straks. Maar Robin, dank je Ja, u hoort het. Het voelt goed in Weert. Maar aan de stranden, Wijnand Zwaan, daar... Uh... Voelt het wat minder goed, hè? Ja, het is uh, flink afgekoeld. Um, ja, we merken het op de weg vanaf Zandvoort, Noordwijk en Hoek van Holland. Mensen zijn daar massaal op de terugweg. En de langste file die staat op de N57 vanuit het zuiden naar Rotterdam... tussen de Brouwersdam en Goede Reden, 7 kilometer. U luistert nog steeds naar Radio 1, waar u het Zwitserse volkslied hoort. Tritst in morgenrood, rood zeeg zeg dich im stralen meer, dich du hoog erhabener ik wil drie kwartier op geoefend, hoor, om dat zo uit mijn mond te kunnen krijgen. Nou, het Zwitserse volkslied dus. De Zwitsers, je verwacht het niet, ze hebben er genoeg van en ze willen... een ander volkslied, correspondent Tim de Wit. Ja, dat klopt. Goedemiddag, Jeroen. Goedemiddag. Waarom hebben ze er genoeg van? Nou, dat zit hem vooral in de tekst. Ik wil Alle complimenten hoe je het net voordroeg, yes, het overigens. Dat is prachtig, toch? Ja, nou, die tekst komt uit 1841 alweer en is vooral een ode aan God. Het is namelijk officieel een psalm en is dus een gebedstekst. En ja, aangezien het volkslied er moet zijn voor alle Zwitsers... en dus ook voor niet-christenen en niet-gelovigen... vonden ze het wel eens tijd om de tekst te veranderen. Nou, om je een idee te geven... Qua vertaling uh, met wat we net hoorden, het uh, eerste couplet eindigt met de zinnen... Uh, bid, vrije Zwitsers, bid, uw vrome ziel heeft het nodig. God in het heilige vaderland, God de Heer in het heilige vaderland. Zo, dat zijn zware teksten voor een vrijdagmiddag. <laughs> ja, dat dacht ik. Ja. Ja. Nee, dus vandaar dat er een, een nou ja, toch wel een brede uh, roep is om iets aan de tekst te gaan doen. Kan ik me iets bij voorstellen. Een, een nieuw volkslied, uh, waar begin je dan, hoe doe je dat? Nou er wordt een wedstrijd uitgeschreven voor iedereen die een beter volkslied uh, kan schrijven. Er is zelfs een ...prijs mee te verdienen van 10.000 eh, Zwitserse francs. Dat is iets meer dan 8.000 euro. En dat gaat in principe vooral om de tekst. Want eh, met de melodie is niet zoveel mis, eh, vinden ze. Maar nou, stel dat je toch een geweldig idee hebt voor een nieuwe melodie... ...dan kun je het ook altijd proberen. En de basis voor het nieuwe volkslied mag dus niet zozeer de Bijbel zijn... ...als wel de Zwitserse grondwet. Dus het streven naar vrijheid, democratie en gelijkheid. Ja, nou kan ik me ook voorstellen dat er Zwitsers zijn... ...die ja, toch wel hechten aan die Bijbelse teksten. Ja, ja, het klopt. Kijk, Zwitserland is natuurlijk een land dat te boek staat als conservatief. Uh, het is namelijk ook niet de eerste keer dat er nu een poging wordt gedaan... om het Zwitserse volkslied te veranderen. Ook al in de jaren 80 en 90 is het geprobeerd, maar toen lukte het niet. Uh, er was veel te weinig uh, animo voor te vinden om er toen iets aan te doen. Maar nu heeft de SGG, dat is een grote Zwitserse stichting... die zich bezighoudt met, uh, bezig met het Zwitserse culturele erfgoed. Uh, zij hebben er nu echt serieus werk van gemaakt. En ze hebben ook bewust gisteren uitgekozen om dit plan te lanceren. Gisteren was het namelijk... 1 augustus, Dat is de nationale feestdag in Zwitserland. En ja, Dat allemaal in de hoop om een uh, zo breed mogelijk draagvlak te creëren. En is het een beetje goed gevallen in Zwitserland? Uh, zijn mensen er blij mee dat er iets gebeurt, dat er iets verschuift? Nou ja, kijk, ja, kijk die roep was er al een tijdje, zoals ik net al zei. En er, er moet natuurlijk een keer iets gebeuren. Iemand moet een keer dat initiatief nemen en dan moet het ook breed dragen. En ja, deze stichting is uh, ja, een behoorlijk gerenommeerde stichting... Uh, met veel belangrijke mensen daaraan verbonden, zou ik maar zeggen. En, en dus... Ja, heeft men toch wel het idee dat het nu wellicht uh, serieus van de grond gaat komen. Ja, en, en wie gaat er dan uiteindelijk over beslissen? Gaan ze erover en... stemmen? Hè? Dat doen ze in Zwitserland nogal graag. Ja, er komt een jury. Die bestaat uit, uh, uit 25 mensen. Die komen uit alle hoeken van de samenleving. Er zitten bekende sporters tussen, schrijvers, muzici. Zelfs jodelaars, zag ik, zitten daartussen. Ja, en uit die groep zijn er dan weer vier voorzitters gekozen... die een van de officiële talen in Zwitserland vertegenwoordigen. Want het volkslied moet ook in de vier officiële talen worden geschreven. Hè? Duits, Frans, Italiaans en het Reto-Romaans. En het wat? Het reto ja, dat is uh, de vierde officiële taal. Heel klein, hele kleine groep spreekt het, maar is wel officieel erkend. En dan weten we hopelijk over een jaar... Wat, hoe het nieuwe Zwitserse volklied gaat klinken. Nou, ga ik het weer uh, zingen op de radio. <laughs> uh, dankjewel, Tim. Van half vijf tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal met Jeroen Wollhuis. De Blues Brothers. Ja, die hoort er nog bij. Met Everybody Needs Somebody. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. De Nederlandse Waterpoloosters zijn bij de wereldkampioenschappen in Barcelona als zevende geëindigd. Oranje versloeg Canada in het afsluitende duel met 12-9. De wedstrijd van vanmiddag was de laatste Interland van Yvke van Belkom, Een van onze sterspeelsters. U weet het nog wel. In Peking beleefde ze haar grootste succes toen Nederland Olympisch kampioen werd. Bob van der Tak vroeg van Belkom waarom ze haar interlandcarrière nou beëindigt. Ja, ik uh, ben van mening dat uh, we structureel aan de top kunnen spelen in Nederland. We hebben een van de grootste waterpolecompetities uh, van de wereld. En... Uh,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 Nee, je besluit heeft dus niet te maken met uh, de magere resultaten hier op het WK in Barcelona. Je had het al uh, eigenlijk voor het toernooi beslist. Uh, ja, zeker. En ik denk eigenlijk ook dat het het alleen maar moeilijker maakt. Want ik hoopte natuurlijk gewoon uh, op een hele mooie manier afscheid te kunnen nemen. En uh, dat is niet uh, het geval. Nee. Nee, maar is... ik denk wel dat uh, juist ook dit resultaat het verhaal uh, sterker maakt. Ja, want dat is een gevolg van dat beleid waar je het net over had, waar jij je niet in kan vinden. Ja, ik, ik weet dat ik me daar niet in kan winnen en ik weet ook dat uh, ik een van de weinigen ben uh, in de ploeg, of misschien wel de enigste in de ploeg ben, waardoor het ook gewoon het verstandigste is om mij uit de ploeg te halen en niet uh, ja, het anders te doen. We hebben elk jaar, jaar in jaar uit evaluaties, daar geef ik mijn mening. Ja, als ik dan niet het idee heb dat uh, er in de toekomst, de nabije toekomst, dingen kunnen veranderen en ik heb het vertrouwen niet, ja, dan, uh, houdt het, ja, dan is topsport geen topsport meer voor mij. Even voor alle duidelijkheid, het heeft dus puur te maken met het beleid. en niet met uh, de technische staf of met medespeelsters. Ja, dat klopt. Veel mensen. Ik ben heel tevreden over uh, Mauro. Ik denk ook dat. Uh, Mauro is eigenlijk de beste trainer die ik uh, ooit gehad heb. Die heeft me echt. Uh, ook gewoon een stuk beter gemaakt. als speler en als persoon. En ik zou het gewoon ook erg vinden dat. Uh, de resultaten van de afgelopen jaren.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 Maar ik denk dat dit het enige juiste besluit is. Nou, ik hoef niet te vragen wat het hoogtepunt was. Natuurlijk uh, in al die jaren bij Oranje, Peking 2008. Onvergetelijk, hè, denk ik? Ja, tuurlijk is dat onvergetelijk. Maar ook daar, denk ik... We hadden toen zo'n goede ploeg. Ook daar, met die ploeg had ik ook elk jaar mee willen doen... voor de top, voor de top vier op elk toernooi. En ik, ik merk gewoon aan mezelf... Ik ben altijd naar het buitenland gegaan... omdat ik meer wil, meer verwacht van mezelf. En ik kan het, niet meer, ik kan het gewoon niet meer brengen... En... Ja, dan houdt het gewoon ergens op. Ja, hevige emoties daar. Emoties van Yveske van Belkom. Ze stopt niet helemaal met haar sport. Volgend seizoen komt ze in de Nederlandse competitie uit voor ZVL Leiden. Een andere international die wel helemaal stopt is Biora Kakverdian. Die eh, beëindigt haar waterpolo, of zijn waterpolo-carrière. Ik weet eigenlijk niet eens, is dat een man of een vrouw? is een nou, vrouw. Zullen we het kwartje maar opgooien? Ik weet het niet. Het is een vrouw. Ja, oh, vrouw. Toch. ik weet het inmiddels. Ja, goed. Boot is hier. Het is Radio 1. Boot is hier. De Verenigde Staten hebben Amerikanen wereldwijd gewaarschuwd... voor mogelijke aanslagen door Al-Qaeda. Het ministerie... over informatie dat Al-Qaeda... of aan Al-Qaeda gelieerde organisaties... in augustus aanslagen willen plegen... in het Midden-Oosten en daarbuiten. Gisteravond liet het ministerie al weten... dat tientallen ambassades en consulaten... in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika... zeker tot en met zondag gesloten blijven. Ook vanwege een dreiging door Al-Qaeda...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 De bonden, de politietop en minister Opstelten praten al maanden over een nieuwe functieindeling voor de in totaal 63.000 politiemedewerkers. En dit was het NOS Journaal. Job, dankjewel. Voor het weer, Marco Verhoef. Ja, het was uh, heet, het zal niemand zijn ontgaan. Uh, hoogste waarde, en ik zeg het toch nog maar een keer, tot nu toe. Assen, bijna 37 graden. Maar het zit er allemaal nog dicht bij het kwik, dus ik wil het nog niet als definitieve waarde benoemen. Uiteindelijk gaat het afkoelen vannacht. Dat gaat niet helemaal zonder slag of stoot, want de eerste buien dienen zich aan in Zeeland. Uh, dat zijn nog verspreide exemplaren, kan wat onweer bij zitten in de loop van de nacht. Kunnen de uh, buien wat feller worden, komen dan ook verder het binnenland in en trekken uiteindelijk ook naar het oosten. In de nacht uiteindelijk temperaturen dalen naar 18 tot 20 graden. En daar komt morgen dan naar een klein beetje bij. 22 tot 25 graden wordt het. En ik denk dat dat voor veel mensen een verademing is. Het weer is dat ook. Want in de ochtend vallen er nog een paar buien... met in het noordoosten misschien nog onweer. Maar die trekken vrij vlot weg. En daarna is het droog met van het westen uit weer meer ruimte voor de zon. Zondag geregeld zon en 25 graden. Maandag sluierwolken met 27 graden. Helemaal niet onaardig. En de eerste buien vinden we dan weer op dinsdag en woensdag. Maar ook dan is er zon en dan is het 23 Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Het drukte vanaf de stranden, onder meer op de N15... vanaf de Maasvlakte tussen de afrit Briede en Rozenburg, 5 kilometer... Op de wegen vanuit Zeeland wordt het nu ook druk. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Ellemeet en Goede Reden, middels 8 kilometer. Ook de andere kant op loopt het nu vast. De N220 vanuit Hoek van Holland, tussen Hoek van Holland en Westerlee 5 kilometer. Verkeer onderweg naar Antwerpen via de A16-119. Kan beter niet via die e 19 rijden, want bij Antwerpen is een ongeluk gebeurd. Staat daardoor een lange file. Als je die kant op gaat, kun je beter omrijden via Bergen op Zoom over de A17 en de A58. Het is vijf over half zes. Goedemiddag. De man die vorig jaar de dertienjarige Donny Roch doodreed... heeft een hogere straf gekregen dan de werkstraf die het OM had geëist. Het is pijnlijk voor het Openbaar Ministerie... dat gisteren nog vol vuur verdedigde... dat een werkstraf echt het hoogst haalbare was. Het is pijnlijk wat ik zei. Kitty de Nooi van het OM. Zwaarder kan niet in dit geval. We hebben daar richtlijnen voor, bij het Openbaar Ministerie... en ook bij de recht, uh, rechtbank. En u begrijpt dat wij in dit soort gevallen die richtlijnen erbij pakken... juist om te voorkomen dat we op geen enkele manier afwijken... van wat er in andere zaken wordt gevraagd. Dat was Kitty De Nooy eerder. Nu spreek ik erover door met rechtspsycholoog Peter van Koppen. Goedemiddag. Goedemiddag. De rechter, we weten het inmiddels... is het dus niet met het Openbaar Ministerie eens... Hoe verklaart u het nou, dat het OM dacht dat ze er echt alles hadden uitgehaald wat erin zat? Nou, kijk, mevrouw die, die verwijst naar de, de richtlijnen. Maar dat is natuurlijk wat anders dan de maximumstraf die op, op misdrijven en overtredingen staat. En daar is de rechtbank kennelijk meer van uitgegaan. Kijk, het is natuurlijk, denk ik, iedereen gewoon overeens eens dat deze officier uh, een, een, een fout gemaakt heeft... door gewoon een te laagste uh, straf te eisen. En dat heeft de rechtbank ook gezien. En die is daar gaan zitten. Maar we hebben nu het Openbaar Ministerie de afgelopen dagen. te vuur en te zwaard die lage strafeis horen verdedigen. Uh, het was tot achter de comma uitgezocht. Uh, hoe je het ook wendt of keert. Dit was de eis. Zwaarder kan niet in dit geval. Ja, maar je kan gewoon van een hoofdofficier niet gaan verwachten. dat hij en plein publiek. Uh, de eigen officier volledig gaat afvallen. En dat is zo kennelijk niet gebeurd. Dat is ook een hele nette manier om mee om te gaan, denk ik. Het, kijk, het is duidelijk dat de rechtbank het niet meer eens was. En ik denk dat velen het eerder met de rechtbank eens zullen zijn... dan met de officier van justitie. Maar is het dan één officier van justitie... die ja, min of meer een foutje heeft gemaakt? Nou, kijk, je, je, kan, je kan... Kijk, het waarderen van, van de straf... en hoeveel straf je mensen geeft... dat is een redelijk vrije waardering. Er zijn eigenlijk... In heel veel gevallen uh, geen goede, harde argumenten voor te geven. Behalve dat je kan zeggen, ja, dit zijn de richtlijnen die wij als openbaar ministerie over het algemeen hanteren. Maar die rechter hoeft zich niet aan de richtlijnen te houden. De enige waar de rechter zich aan moet houden, is de maximumstraf die voor dat delict in het, in het wetboek staat. En uh, dat, dat kan een stuk hoger zijn dan de richtlijnen die het uh, Openbaar Ministerie hanteert. Nou, dat ja. is in dit geval ook duidelijk gebeurd. Of de interpretatie, welke richtlijn precies toegepast moet worden, wat, wat hier aan de hand nou, is, voor, daar, ik, ja. daar, daar kan je vaak discussie over voeren. Zeg, wat vindt u van deze straf? Nou ja, die straf, die straf is op zich niet, niet zo interessant. In deze man gaat een aantal maanden de gevangenis in. Uh, wat veel zorgelijker is, is dat de, de rechtbank hem vier jaar ontzegging van de rijbevoegdheid geeft. Terwijl deze man in feite een, een bewezen uh, gevaar op de weg is. En hij heeft een jongetje doodgereden. Daarna is hij na het ongeluk do doorgereden. En dan zou je denken: van nou, dit is iets vreselijks wat je overkomt. Daar moet je toch van leren. En hij heeft daar niet van geleerd. Hij is daarna uh, vlierenfluitend doorgegaan. met het plegen van misdrijven. Uh, uh, verkeersmisdrijven. Heeft nog een ander ongeluk veroorzaakt. Doe dat met verschillende voertuigen. En dan zou ik zeggen: van ja. Het is evident, de recidive bij deze man is 100%. En daar zou je er iets meer voor mogen geven dan vier jaar ontzegging. U vindt dat hij langer zijn, zijn rijbewijs kwijt moet raken? Uh. Ja, ja, precies. Het feit dat het uh, Openbaar Ministerie al die eerdere overtredingen... ik geloof uit mijn hoofd waren het er in totaal 26 overtredingen die, ja. uh, die de dader begaan had... dat ze die uh, niet of onvoldoende hadden meegenomen in, in de strafeis. Dat, dat was één van de frustraties die de ouders hadden jegens het Openbaar ja. Ministerie. Uh, natuurlijk een hele reeks aan, aan gevoelens uh, die, ze, die ze hadden over die lage strafeis. Laten we nog even luisteren naar verslaggever uh, John Saarbach. Die sprak met de moeder van Donnie. Vindt u dit de disqualificatie van het Openbaar Ministerie? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar dat hadden wij natuurlijk gelijk al gezegd: dat het daar allemaal uh, niet liep zoals het zou moeten lopen. Dus ik hoop dat, dat, uh, dat ze daar ook in de toekomst nog iets aan gaan doen. Ja, dat daar uh, naar gekeken gaat worden, na deze zaak. Ja, het OM heeft al laten weten dat ze gaan onderzoeken wat ze anders hadden moeten doen. Uh, wat, wat denkt u? Denkt u dat deze zaak nou consequenties gaat hebben voor hun werkwijze? Ik denk het niet. Nee, kijk, de, zoals ik zeg, het, het, de straf die je moet opleggen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 Peter van Koppen, rechtspsycholoog, dank u wel. Graag gedaan. Na zes uur spreken we met Kitty Roy van het Openbaar Ministerie. Dan gaan we naar Amerika. Want het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft een internationale reiswaarschuwing doen uitgaan zojuist. Correspondent Wessel de Jong, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er aan de hand? De Amerikanen hebben via het internet hebben ze opgevangen. More than unusual chatter. Dus meer geklets op het internet over een mogelijke aanslag... die er gepleegd gaat worden op, op Amerikaanse doelwitten. Dus met name dan wordt er dan toch gedacht aan ambassades. Dus behalve deze reiswaarschuwing gaan nu zondag... dus het begin van de werkweek in, in Noord-Afrika, in de Maghreb... gaan daar alle ambassades dicht. Dus voor zover ik weet... gaan er nu 15 ambassades dus dicht in Noord-Afrika, maar dus ook in Saoedi-Arabië, ook in Irak, in Kuwait. En ook de Israëlische ambassade gaat dicht. Mogelijk ook de, de, de ambassade in, in Sanaa in Jemen wordt in ieder geval de boel in de gaten gehouden. Dus dat is toch, dat is vrij uitzonderlijk. Ja, je, je zei het al, more than unusual chatter. Veel geruchten stromen, vertaal ik het dan maar even zo op, op internet. Ja. Zijn dat de enige aanwijzingen? Dat is, uh, dat is vooralsnog de enige aanwijzing, maar dat wordt, die wordt wel gekalificeerd als uh, een hele serieuze aanwijzing. En de maatregel is dus nu, nu zo breed, zo'n reiswaarschuwing in die ambassade die is zo breed, omdat ze uit die, uh, die internetconversaties hebben ze niet uh, kunnen afleiden... Welk precies welk tijdstip ze, ze voor ogen hebben, of, of welke locatie, welke plek precies een aanslag moet plaatsvinden. Dus vandaar dat hij zo breed is. Ja, ja, opvallend natuurlijk ook de aanslag in Benghazi, is nu bijna een jaar geleden. Uh, het einde van de Ramadan is in zicht. Dus nou, ja, dat, dat, zijn inderdaad allemaal, dat zijn inderdaad allemaal mogelijke uh, momenten waarom de Amerikanen dit nu zo serieus nemen. Dat ze mogelijk de, de aanslagplegers. Dus Al-Qaeda, het gaat duidelijk om Al-Qaeda in ieder geval. Waar die, waar die chatter, die, die internetconversaties, waar die vandaan komen. Daar, daar verwijst het allemaal naar. Dat ze dus het einde van Ramadan willen markeren. Maar ook de datum van 11 september komt eraan. Nou ja, behalve 11 september toen de, de grote aanslag in New York uh, werd ook een jaar geleden ...een aanslag gepleegd op 11 september. De, de, de, het consulaat toen in, in Libië, in Benghazi, werd toen aangevallen. Nou, vier Amerikanen eh, diplomatiek personeel kwam daarbij om het leven... ...en ook de ambassadeur. En dat is, daar werden de Amerikanen toen ongelooflijk door verrast. En ik denk dat ze nu toch het zekere voor het onzekere willen nemen... ...en nu maar gewoon de heleboel dichtgooien. Precies, en dat hebben ze vandaag gedaan. Wessel de Jong, dankjewel. In de Ochtend en Avondspits, het NOS Radio 1-journaal gebeurde al een keer eerder, maar dit keer lijkt het wat heftiger. De politiebonden zijn uit het overleg gestapt met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Het is de tweede keer dat de bonden de vergadertafel verlaten. Gerrit van den Kamp, goeiemiddag. Goedemiddag. Wat is dit keer het probleem? We hebben begin dit jaar in al eerder goede afspraken met minister Opstelten gemaakt over allerlei zaken... ...komt de reorganisatie en arbeidsvoorwaarden daaromheen. En uh -huh. wat we nu zien is dat uh, de politieorganisatie die afspraken niet nakomt... ...en onze leden dus benaderd worden. En om wat voor afspraken gaat het dan precies? Nou, het gaat onder andere over afspraken van bevorderingen van mensen op de werkvloer... ...die uh, na jaren van dienst een volgende uh, bevordering zouden krijgen. Dat wordt niet aangekomen. Het gaat om het voorsorteren van mensen alleen in het kader van uh, de reorganisatie... ...waardoor mensen zich afvragen, ja, wat gebeurt er nu met mijn plek... Um, en zo kunnen we nog een hele lijst van dit soort voorbeelden opnoemen. Ja, het is door de reorganisatie bij de politie, door de invoering van die nationale politie... Uh, natuurlijk al onrustig. Ik kan me voorstellen dat dit niet helpt. Nee, dat klopt. En onze leden hebben ook steeds aangegeven... ja, jullie hebben als bonden mooie afspraken gemaakt. Maar wij zien hand over hand dat de werkgevers ze niet nakomt. Um, en als wij niet uitkijken gaat het voor ons als bonden ook ten koste van onze geloofwaardigheid. En wij hebben tegen de werkgever gezegd dat de maat niet vol is. Nou, als het dan over geloofwaardigheid gaat, dan maar meteen de logische volgende vraag. Uh, acties? Nou, wat wij nu gaan doen de komende weken zijn onze besturen bij elkaar halen, de situatie uitleggen. En dan zullen wij waarschijnlijk tot een pakket eisen komen aan de werkgever om te kijken of uh, dat kan worden voorkomen. Maar wij staan op dit moment niks uit. En dat betekent dus dat als dat pakket eisen, uh, niet, uh, als daar geen gehoor aan wordt gegeven, dat u zegt, we gaan actie voeren? Uh, die kans bestaat. Dan zullen wij onze leden uh, informeren over de situatie die ontstaan is. En uh, hun voorleggen dat onze wijze van zin er andere stappen nodig zijn. En dan vragen om daar uh, de daad bij door te voegen. Nou bent u al een keer eerder uit het overleg gestapt. Uh, we begonnen er al mee. Is de maat nu echt vol of zit u over een paar weken gewoon weer uh, rond die tafel met iedereen? Ja, de maat is het ons betreft niet echt voor. Het is duidelijk dat eh, de afspraken niet na worden. Een aantal mensen in de organisatie vinden eh, dat de belangen van politiemensen eh, en hun rechten geschonden kunnen worden. Dat eh, wij herhaaldelijk daarop gewezen hebben en ja, op enig moment moet je de daad bij het woord voegen. en Dat hebben we nu gedaan. Dus wij zullen ook maatregelen eisen die duidelijk zullen maken dat het ons ernst is. En op welke termijn verwacht u daar een reactie op? Nou, ik verwacht op zeer korte termijn, want het is een belang van iedereen dat nationale politie snel toch gevormd wordt. Maar dan wel eh, conform de afspraken die gemaakt zijn. En deze minister van eh, Veiligheid en Justitie zegt steeds: afspraak is afspraak, nou dan gaan we er maar naar houden. Wij houden het in de gaten. Gerrit van der Kamp, dank je wel. Dan gaan wij naar de situatie op de weg. Wijnand staan bij de ANWB. Ja, mensen ontvluchten massaal het strand. En we zien het vooral op de wegen in Zeeland. Um, de meest opvallende files die staan nu op de A58. Van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voorknopende Poel bij Goes 7 kilometer. De N57, Middelburg richting Rotterdam. Tussen Serro's Kerken en Goede Reden 15 kilometer. En op de N59, Zierikzee richting Hellegadsplein. bestaat staat nabij Zierikzee 8 kilometer. Ja, u kunt het zich misschien niet helemaal voorstellen... maar we gaan het zo meteen hebben over een bedrijf... dat een verwarmingsinstallatie aan het installeren is... in een heel groot, bekend buitenlands voetbalstadion. Maar eerst gaan we luisteren naar deze Zweedse zangeres. Het album heet I Belong To You en zij heet Emilia Mitiku. Last Insight van Emilia Mitiku. Veldverwarming. Ja, het is niet echt een dag om het erover te hebben. Of toch wel. Veldverwarming. Dat kennen we al wat jaren op de Nederlandse voetbalvelden. Maar nu blijken ze ook in het zuiden van Europa geïnteresseerd. waar de temperaturen regelmatig deze hoogte bereiken. Een Nederlands bedrijf mag eind augustus veldverwarming gaan aanleggen... bij FC Barcelona. Toe maar. Edward Verbakel van VB Projects, of VB Projects uit De Lier. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebben ze in uh, kamp Nauw last van koude voeten? Uh, nog niet. Uh, in principe is het systeem nog niet geïnstalleerd. En wij gaan ervoor zorgen dat het gras daar binnenkort beter groeit. Want uh, dat is wat veldverwarming doet? Nou, primair is het eigenlijk ontwikkeld om uh, een vorstvrije laag in het veld te creëren. Waardoor uh, regenwater of smeltwater van sneeuw een uh, goede weg vindt naar het drainagesysteem. Maar na verloop van tijd is gebleken dat het gras er ook beter van gaat groeien als je warmte bij de wortels brengt. En dat is uh, waar ze wel oor naar hebben in, uh, in Barcelona? Ja, dat is precies voor hun de bedoeling. Uh, het zal daar minder vaak zo koud zijn als dat we dat hier uh, en in andere noordelijke landen van Europa uh, hebben. Dus uh, zij gebruiken het voornamelijk om het uh, veld te verbeteren. Zeg, hoe komt Barcelona dan bij u terecht? Uh, mond op -mond heeft u folders gestuurd? Hoe gaat dat? Nee, dat gaat uh, toch wel via een aantal bedrijven die uh, meer met stadionbouw en uh, veldvoorzieningen te maken hebben. Wij hebben in het verleden ook voor de Deense Voetbalbond het uh, trainingscomplex voorzien. Dat was destijds in samenwerking met een Iers bedrijf. En dat Iers bedrijf dat heeft weer het onderhoud en de veldaanleg voor Barcelona in zijn MBI. En via die Ieren zijn wij uh, aan de beurt gekomen. Dat is een mooie klus, denk ik. Uh, moet, uh, moet uh, snel geklaard worden ook, hè? in vier dagen. Ja, het is de bedoeling dat er tussen twee thuiswedstrijden in gebeurt. Eind augustus speelt Barcelona thuis tegen Atletico Madrid. En direct na die wedstrijd wordt het bestaande veld eruit gehaald. Dan hebben wij in vier dagen de tijd om het ons systeem erin aan te brengen. Dan gaat de rest van de veldopbouw worden aangebracht. En dan komt het nieuwe veld wat nu al klaar ligt buiten Barcelona in een vrij korte tijd naar het stadion toe. En dan moeten we voor 15 september klaar zijn voor de thuiswedstrijd tegen Sevilla. Dat lijkt me best wel spannend. Dat is het zeker. Het is voor ons een uitdaging. We hebben uh, twee weken geleden nog even oefend bij ADO Den Haag. Want daar hebben we de voorzieningen ook voor, uh, vooruitlopend op het WK Hockey 2014 aangebracht. En dat is uh, met een weekend doorwerken ook gelukt. Dus wij zijn er klaar voor. Ja, is het nou ook echt een soort ere klus of, of een, een veld als alle anderen? maakt niet uit of het nou ADO is of, uh, of Barcelona. Nou, Natuurlijk beschouwen wij dat wel als een heel mooi uh, voorbeeldproject. En we hopen ook dat andere clubs in Zuid-Europa hier naar kijken. Maar het blijft wel onderdeel van wat wij, ja, wat wij regelmatig doen. Dus we hebben vertrouwen in dat het, dat het allemaal goed gaat komen. En dan uh, kunnen ze daar dus uh, mooier gras tegemoet zien. Want wat is dan het verschil? Hoe gaat dat gras eruit zien? Wat, uh, hoe ziet het er nu uit? Hoe ziet het er dan uit? Het gras ziet er nu ook goed uit, maar in sommige delen van het stadion heb je wel eens donkere plekken. Uh, het kan ook zo zijn dat er niet voldoende licht van buitenaf is. En op het moment dat je dan van onderaf aan warmte ja, bij de wortels van het gras brengt, gaat dat beter groeien. En daardoor krijg je een vollere grasmat. Dus een heleboel Nederlandse clubs beschikken ook over ons systeem. En uh, ja, uit uh, de praktijk blijkt dat dat uh, een, een mooie oplossing is. Ja, en is het dan een springplank ook van Barcelona naar de rest van de wereld? Nou, we zijn inderdaad al aan het kijken naar de Verenigde Staten om te zien of daar uh, voor de, de, zeg maar de veldverwarming onder de Amerikaanse voetbalvelden een toepassing mogelijk is. Maar ja, waarom niet? dat is nog wel iets voor de toekomst. Maar ook in Italië hebben ze grote clubs mooie velden? Ja, inderdaad. Uh, ja, Nogmaals, wij hopen dat ze erg goed op elkaar letten... en dat wij uh, misschien binnenkort uh, nog meer nieuws te melden hebben. Want u bent het enige bedrijf ter wereld die dit kan? Nou, dat zeggen we niet. Er zijn een aantal anderen die dat ook doen... maar wij beschikken misschien wel over de meeste referenties uh, tot nu toe. Kijk, nou, laten we dat zo houden. Toch een beetje Hollands glorie. Vind ik leuk. Ja, zeker weten. Okay. Wij gaan er wat moois van maken. Heel veel succes daar. Edward Verbakel van VB Projects. Dank u wel. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Met Martijn Nijhuis. NRC Handelsblad weet het zeker. Shell halveert de oliewinning in de Niger-delta. De hoogste baas van Shell in Nigeria zegt in de krant... dat dat vooral gebeurt omdat er zoveel olie wordt gestolen. Criminele bendes zouden pijpleidingen van Shell openbreken en aftappen. Eerder vandaag had de Telegraaf het er ook al over. Toen dreigde de vertrekkende topman Peter Voser al met terugtrekking. Nu lijkt dat dus ook echt te gebeuren. Er is maar één Nederlandse nieuws-site waarop niets te vinden is over het warme weer. Die van BNR Nieuwsradio. Op die site staat wel de kop krijgt Duitsland zijn eigen Obama, want voor het eerst... staat iemand van Afrikaanse afkomst op het punt... om in het Duitse parlement te worden gekozen. Het is Karama Disby van Senegalese afkomst. Hij staat voor het eerst op een verkiesbare plek voor de SPD. SPD, zegt BNR-correspondent Dirk Marseille. Het is eigenlijk echt een oost duitser dus het is een beetje... alsof je Suriname met een Limburgs accent uh, hoort spreken... <lacht> om het maar even te vergelijken... Ja, nu.nl die bericht wel over de warmte. Die site kiest voor één lang bericht met allerlei verschillende nieuwtjes. Bijvoorbeeld over de NS, die vanwege verwachte problemen alvast wat minder treinen inzet. NOS.nl en RTLnieuws.nl hebben een compleet live blog... met steeds de laatste feitjes over die tropische temperaturen. En de hipste afdeling van de publieke omroep, al zegt Martijn het zelf... NOS op drie houdt het bij een lang internetbericht met als kop heel Holland bakt. Nou, is toch hip. RTV Noord-Holland, die laat uh, Marcel Hof aan het woord. Dat is een man die zichzelf getraind heeft... in het omgaan met extreme warmte en extreme kou. Zijn tip? Ga in deze hitte gewoon oefeningen doen. Zak bijvoorbeeld ja, door je knieën... en dan moet je vijf minuten blijven staan. Het kost heel veel kracht, maar dan gaat je aan naar je spieren. Het gekke is, je krijgt het dan wel heet... En misschien nog wat beter, maar je ja, aandacht gaat het nog meer naar de spierpijn. Ja, zo ken ik er nog wel op, maar ja. Mind over body. Yes. Ja, het idee is, als je niet aan de hitte denkt... dan gaat ja, het duur natuurlijk minder zweten zelfs. Ook in België is het de warmste dag van het jaar. Minpuntje voor de Belgen die naar zee gaan. Er is een kwalleninvasie. En die wordt veroorzaakt door de zuidenwind. Die waait dus van het land weg. En die zorgt dat er eigenlijk een soort compenserende onderstroom terugkomt naar het strand. Het is net in dat onderwatergebied dat die kwallen zitten. Dus die worden eigenlijk tegen wil en dank naar het kustwater gebracht... waar ze dan natuurlijk in contact komen met de strandtoeristen. Sinds gisteren zijn er al meer dan 100 Belgische slachtoffers. Ja, ook Duitse media hebben het over de hitte. Daar wordt het de komende dagen nog warmer dan bij ons. Het Duitse journaal laat bij hoge uitzondering geen deskundige aan het woord... maar mensen op straat. Zo? Ja, de vraag is natuurlijk, wat doen die mensen op straat nou tegen de hitte? Einfach ja. een beetje luftig aanziehen. Chill out relax. Immer die Ellbogen schön nass machen. versorge alle met vitaminen. Ja, natuurlijk. Typisch Duits luchtige kleding. Je ellebogen nat houden en vitamine slikken. Ja, ze zeggen wel bij met vitamine en pillen zo... je moet dan eh, met je pillen wel oppassen, zeggen ze. Nou, want met de hitte dan gaat het helemaal mis. Um, gek genoeg heeft geen enkele Duitser het over een strandkel trouwens. Oh. Uh, media Wereldwijd laat ook allemaal het filmpje zien van een baby-olifantje... dat verkoeling zoekt in een rubberen kinderzwembadje. Nou, de nieuwslezer van de BBC die had er hoorbaar geen zin in om dat grappige filmpje aan te kondigen. Maar uiteindelijk kon ook die deftige nieuwslezer met zijn stijf appel zich niet inhouden toen hij het olifantje steeds weer uit het rubberbad zag vallen. look at some pictures of a baby elephant in Texas, which has found a way of keeping cool in high temperatures. <laughs> <laughs> Dit well, this is het Fort Worth Zoo in Texas, with this, <laughs> this battling pool. Dat <laughs> nou, is echt aanrader. Filmpje staat ook op nos.nl. Lachen, lachen leuk. Nou, klik het aan, Ik kijk ernaar. Martijn, Martijn, nou ja, dus, dank je wel. Gaan we? Tot zo meteen.